UNP zou uitkomen op 16 procent en het Front National van Marine Le Pen op 15 procent. De Socialistische Partij en andere linkse oppositiepartijen komen samen op zo'n 48 procent. De opkomst bij deze eerste ronde van de regionale verkiezingen was met 45 procent erg laag. De uitslag is een tegenvaller voor Sarkozy. Het zijn de laatste verkiezingen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En Sarkozy hoopt dan op een nieuwe termijn van vijf jaar. In Syrië is gisteren voor de derde dag op rij gedemonstreerd... tegen het regime van president Assad. In de zuidelijke stad Dera werd een aantal gebouwen in brand gestoken... waaronder het hoofdkantoor van de regerende baatpartij. Ook een rechtbank en het kantoor van een telefoonbedrijf... dat eigendom is van familie van Assad, ging in vlammen op. De politie schoot met scherp om de demonstranten uiteen te drijven. Daarbij kwam één betoger om het leven. Vrijdag vielen er bij de protesten al vier doden. Het weer op veel plaatsen ligt de vorst, overdag opnieuw vrij zonnig en droog... en een graad of twaalf. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Staat je radio wel aan? Zou nog maar niet het is de nacht van goede. Gaat u mee naar het Stedelijk Museum in Mokum? Dat is eindelijk weer open. Temporary Stedelijk 2, zo heet de huidige tentoonstelling. Temporary Stedelijk 1 vond ik in een aantal opzichten een enorme teleurstelling. Maar wat was het heerlijk om weer door dat gebouw te chokken. Dat heb ik zelden hoor, dat ik me in een gebouw zo, zo thuis voel... Elke nieuwe tentoonstelling uh, was ik er te vinden. Gemiddeld is dat uh, toch, nou wat, drie keer per jaar. Nam ik mijn zoontje ook mee, vanaf dat hij peuter was. En uh, bij die eerste temporary kon ik eindelijk dus mijn dochter eens een keertje meenemen. Die was nog nooit in het stedelijk geweest. Schande eigenlijk. Afijn... Ze vonden het een prima gebouw, maar de kunst zei haar op een paar werken na niet zoveel. En mij eerlijk gezegd ook niet. Het oude museumgedeelte is nog niet klimatologisch op orde... dus de keuze aan kunstwerken was erg beperkt. Bovendien wilde de nieuwe Amerikaanse directrice de eerste keer vooral het gebouw... en de zalen zelf tonen. Hier en daar stond dan wat, hè. vooral conceptuele kunst, minimaal te wezen... Geen weerzien met veel lievelingen van het publiek. Uh, en de pers was daar echt nogal negatief over. Maar het publiek kwam in grote getalen. Die wilden gewoon een museum eindelijk terug. Nou, Temporary Stedelijk 2 is veel toegankelijker. En nu zijn er wel een paar favoriete toppers te zien in de grote erezaal... met een geïmproviseerde klimaatvoorziening. Het is alsof je achter grote plastic flappen een fantastisch oerwoud betreedt. is echt helemaal vochtig. Nou goed, alle conservatoren die uh, mochten losgaan van toegepaste kunst, meubels, serviezen, sieraden, grafisch werk... nieuwe aanwinsten, gouden oude tv als kunst en het directe eigen verleden van het steden. Nou, de titel is Making Histories, Changing Views. Hoofdcollecties eh, en onderzoek is de enthousiaste eh, Margriet Schavenmaker. En zij is verantwoordelijk voor de inrichting eh, over het verleden. En ze leidde mij rond. En daarna had ik het geluk dat eh, conservator Bart Rutte mij de tv-kunst toelichtte. En eh, door het mooie trappenhuis naar de erezaal leidde. Ik ben gefascineerd door dat bepaalde archieven van tentoonstellingen continu worden opgevraagd... omdat die tentoonstellingen zo tot de verbeelding blijven spreken. En als je dan weer kijkt wat er dan in de kunstcollectie... van die tentoonstellingen is overgebleven... is dat vaak zijn dat objecten waarvan je echt totaal niet had gedacht... dat die uit die tentoonstellingen voortkomen. Ja. Ik dacht, als je dat op zaal weet te stellen... en op een, een slimme manier... dat mensen zowel geïnteresseerd raken in dat archiefmateriaal... en dat documentatiemateriaal... en ook die objecten die koppeling maken... dan ja, denk ik dat ze een goed beeld krijgen bij dat verleden van het museum. Ze zijn natuurlijk heel ja. lang weg geweest. Ja. En mensen moeten ook weer met dat verleden... Ja. Iets opnieuw kunnen. En hier heb je er eentje uitgelicht. Dat is Dilabi. Of hoe spreek zijn je er zijn er eigenlijk twee. Het zijn de Bewogen Beweging en Dilabi. Bewogen Beweging komt uit 1961. En was een tentoonstelling vol met sculpturen die bewegen. Bewogen. En uh, gemaakt door Daniel Spurry. Jean Tengeli. Dus twee kunstenaars en twee museummannen. Uh, Pontus Hulten uit Stockholm. En Willem Sandberg uit het Stedelijk. Nou, die kinetische kunstentoos was een waanzinnig succes in 1961. En daaruit voortkwam... Eigenlijk, ja, die chemie tussen Tengeli en Sandberg was heel goed. En Tengeli wilde verder gaan. Die wilde niet alleen maar bewegende kunst... maar die wilde dat mensen helemaal als een soort kermis ergens in op konden gaan. Een soort doolhof. Dynamisch labyrinth. Daar komt het ook van naam. Dilabi. Oh ja. en, um, nou, dat mocht hij toen in 1962 van Sandberg realiseren, een jaar daarna... En uh, toen heeft hij een paar kunstenaars voor uitgekozen. Vijf anderen, zoals uh, zijn uh, op dat moment vrouw Nicky de Sanval, uh, Robert Rauschenberg, Marshall Race. Nou, toen dus zijn ze drie weken hier gaan zitten. Kregen ze iedere zaaltje. En dat zijn ze toen uh, gaan volstouwen met allemaal rommel eigenlijk van het Waterloopplein. En dat soort dingen. Ja, ja. En uh, dat is een... Uh... Hier zijn gewoon kantenberichten en de affiches van de voorstellingen. Ja. Uh, de doodstellingen, moet ik zeggen. Ja. Nou, we komen nu in de zaal, gewijd aan bewogen beweging. De eerste tentoonstelling, nou, je ziet op een iPad, het polygoonsjournaal wat er over verscheen, Maar hele grote opgeblazen foto's ook van die tentoonstelling. Ook een schaakbord, een groot schaakbord van Man Ray. En dat is een prachtige vondst die we gedaan had. De makers wilden heel graag Marcel Duchamp ook een nieuw werk daarvan tonen. Want zijn rotorreliefs uit de jaren twintig, die vonden ze eigenlijk de eerste kinetische kunst. Dus zeiden we, wat doe je nu nog? En, en Duchamp schaakte alleen maar. Oh ja? we had die alleen, geen kunst meer nee, toen? meer nee. toen. Of bijna niet meer. En die wou dat niet meer. ze zeiden, ik wil wel met jullie schaken. Dus ook beweging. Oké. Okay. Dus, en toen is hij ja. van, van een telexmachine, hebben ze een schaakwedstrijd met Max Euwe, Hans Ree, Tim Carabé. Ja, allemaal... Ja. Uh, Mensen hebben meegedaan Dus Jan heeft uiteindelijk gewonnen. Nou, we hebben bijvoorbeeld die telexen nog. Fantastisch materiaal. Dus dat zie je hier dan in de communicatie over en weer. Nou, dit zijn natuurlijk hele leuke dingen uit het archief. We hebben een prachtige catalogie ook. zijn erbij gemaakt. En, uh, nou, ik denk dat vooral die foto's een heel mooi tijdsbeeld geven. Absoluut, ja. Leuk, die, die kinderen die daar ook zich ja. natuurlijk... Uh, me erg vrienden. amuseerden. Kindvriendelijke kunst inderdaad, ja. Nou, nu komen we in een ruimte gewijd aan Dillaby. En nou, daar zie je ook weer prachtige foto's. En die foto's zijn gemaakt door Ed van der Elsk. Bewogen beweging had hij op eigen initiatief gedaan. En bij Dillaby hebben ze hem toen ingehuurd. Omdat ze zeiden van, ja, het is een proces. We willen dat proces, die drie weken dat die kunstenaars hier zitten, dat willen we documenteren. En daarna willen we ook de interactie met het publiek, dat je documenteert. Dus catalogus kwam ook later pas uit, want dat ja, ja. materiaal moest er allemaal in. Ed van der Elske was veel aanwezig. Was op een gegeven moment ook ruzie. Dus een, uh, je ziet op een gegeven moment ook hier dat uh, Spurrie heeft een wond op zijn hoofd. heeft. En Even ik kijken. hoor Wat? daar, dus die rechts beneden daar zo. die is een wond hier tussen zijn wenkbrauwen. Ja, ja, ja. ja en dat ja. kwam door een vechtpartij van Ed van der Elske en Spurry. Die belanden ze in het zwembadje in de installatie van Marcel Race. Ja, dat is... En weet je waarom het ging? Nee, dat weet ik. Vast een vrouw of zo. Maar ik, nee, ik <laughs> weet het niet. Ja. En deze foto, deze is wel heel ja, raar. Ja, dat is de zaal van Spurri zelf. Die heeft eigenlijk gekanteld. Dus schilderijen op de grond, sculpturen aan de muur. Zodat het net lijkt alsof je ja, eigenlijk verkeerd om het museum binnenkomt. En Ed van Elske heeft dan ook weer truc gedaan met een foto... die ook nog weer is gedraaid. Dus dan lijkt het net of er mensen tegen, tegen de muren oplopen. Ja, erg leuk, ja. En dit, u kunt meedoen aan het beschilderen van een kunstwerk... alleen schieten op de bewegende zakjes verf. Ja. Dat was ook in het... Ja, Nikkie de Sanfalt, een schiettent gemaakt. En uh, van allerlei gipse grote monsters en koppen... daar hingen boven in de lucht want, uh, hingen aan ballonnetjes eigenlijk verfzakjes... en dan mocht je met een luchtbux op schieten en dan beschilderde hij interactief eigenlijk die gips oh, Van schieten? Torskies. Ja. maar moest dat nu niet meer? Kijk, hier zie je een foto. Ja. En dan heeft ze ook een medewerker van het museum in een, ja, ja, ja, een mooi ja, ja. tropenpak gehezen met zo'n buks. En, uh, dus, nou, dus dat was dan eigenlijk een, een subpoost die Dus, ja, dus ja, meedeed verkleed, oh, wat ja, leuk. Precies. Hier is een prachtige foto van Robert Rauschenberg ook, die vooral heel solitair werkte. Dat leest het ook weer in een dagboek van drie weken lang. Wat is bijgehouden. Wat hilarisch om te lezen is. En dan zien we vooral dat Rauschenberg erg... Ja, s'nachts ging alleen zijn eentje ging werken. Waar zijn, waar zijn die leuke kunstenaars gebleven? Die uh, een beetje leven in de brouwerij ja, brengen. Die zijn er wel. die zijn er wel. Alleen niet hier nu ja, in Stedelijk. Ja, ik denk wel. Wij hebben prachtige do-it-avonden ook. Uh, interactieve avonden waarin jonge kunstenaars gevraagd wordt om werk te maken. We je moet, even, ik, ik moet even oh, ja. doorlopen, want dit is ontzettend lawaaierig. Is het in Nederland? Wacht even. Ja, oh my God. Dit, is een film... Dit is een film van Ed van der Elske. Oh, ja, ja. ik weet het niet. Ja, het is... Uh... Wat is het precies voor film? Nou, wat bijzonder is, is dat Ed van der Elske eigenlijk op eigen initiatief... van allebei die tentoonstellingen een filmpje heeft gemaakt. Van Boog op 4 minuten en van Dillaby ongeveer 10 minuten. Dat is heel bijzonder. Kijk, wij nu maken altijd mooie video-opnames van onze tentoonstellingen. Wat voor je, hè, je herinnering aan die tentoonstelling heel fijn is... Maar toen was het helemaal aan het gebruiken. Het is uniek dat hij dat gedaan heeft. Het zijn pas in uh, 2004 echt aangekocht door het museum. Dan zie je ook dat we nu met retrospectief. en in het verleden eigenlijk veel meer nu ook waardering hebben. ook voor die tentoonstellingen. En uh, dat zijn dus prachtige filmpjes. Ja. Die zien er super goed uit. Ja. Je zei net even over jonge kunstenaars. Er gebeurt hier ook van alles? Ja, juist in het publieksprogramma. Misschien, kijk, hier tonen we nu de collectie. En dat is ook veel collectie uit het verleden. Maar we hebben een heel interactief programma... op de donderdagavonden, de vrijdagmiddag, uh, het weekend... waarin we juist ook met jonge, maar ook met oudere kunstenaars... allerhande presentatievormen hebben. Ze kunnen films laten zien. We hebben interactieve do-it-avonden, zoals we dat noemen. Waarin de eerste editie op 31 maart... Uh, gaat over de impact van mobiele technologie op kunstenaars. Kammer gaat 24 uur lang tekenen op iPads en allerlei schilderijen oh. daarop maken. Dus het is zeker zo dat er veel dynamiek ook in het museum is, hoor. All right, oké, okay, oké. Okay. Bewogen beweging, Dilleby. We gaan hier naar Tingley. Je ziet prachtige grote foto's, ook van Kalders, van, ja, toch? ja, ja Wij hebben hele mooie collectie colors. want Sandberg en Calder vonden elkaar erg aardig. En Sandberg heeft dus veel colors aangekocht. En die hingen ook allemaal op de Bewogen Beweging tentoonstelling. Dus ik heb er hier twee die ik heb kunnen laten zien. Het is best lastig materiaal om nu in dit niet geklimatiseerde gebouw te laten zien. Omdat het vaak beschilderd is. en De luchtvochtigheid is hier heel complex op dit moment. En dat is voor beschilderd metaal soms heel lastig. Oh, maar deze mochten. Okay, okay, okay. Daar ben ik ontzettend blij mee, want je ziet hoe ontzettend leuk materiaal dat is. Ja. En Tingley, apparaten van Tingley. Ja, ja, nee, dus er eentje die doet hier ik dan kan je ook uh... Ja, dit is een, beroemde, een van zijn beroemde schrijfmachines, de metamatic nummer 10. En, uh, nou, die heeft het heel lang gedaan, die gaat het ook in de toekomst doen, maar nu doet hij het even niet. Nee. En uh, dat is, de grap is wel dat het dat op dat moment ook al niet vaak deed. Sandberg was zo gefrustreerd dat de grote metamatic 17, die op bewogen beweging uh, was, ziet hier ook uh, tekeningen daarvan. Uh, dat hij het niet deed bij de opening van Bewogen Beweging. Dus heeft hij een week daarna nog een nieuwe opening... speciaal voor die MetaMatic 17 georganiseerd. Maar het is voor een museum ook heel lastig werk. Aan de ene kant is het superleuk werk omdat het publiekslievelingen zijn... en mensen ontzettend graag naar Tengelies kijken. Um. Maar tegelijkertijd, het materiaal is zo ja, wobbly, zo, zo complex. Precies, ja, het is niet de bedoeling eigenlijk dat iedereen eraan zit. Dat Kijk, kan nou nee, niet. Dat nee, dat kan helemaal niet. En nee. hij zelf had dan ook nog weer eens het idee van... ja, als het kapot is, het is juist goed. Het zijn anti-machines, het moet juist op een gegeven moment kapot gaan. Maar ja, als je als museum en een verzamelaar... dan zie ja, je natuurlijk dat het gewoon op zaal staat ja, en het ja. doet. Dus, ja. dus in die zin is het ook echt lastig uh, materiaal. Ja, dit zijn uh, foto's ook weer van, uh, van Elske? Van... Ja. Maar nu heb ik ze niet opgeblazen uh, op het, als behang, zeg maar. Maar laat ik juist zien dat ze... Um, dit zijn tentoosingskopieën. Ze zijn in 1990 aangekocht, die foto's van Ed van Elske... voor de fotokunstcollectie. Dus dan zie je een transformatie eigenlijk van documentair materiaal... wat van Elske maakten, ja, tot kunst. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk zijn de foto's van niet. Maar is dat dan kunst? Is dat niet eigenlijk gelul? Dat <laughs> nou, vind ik een hele goede vraag. Nee, daar hebben we ook binnenkort een hele debat over... Kijk, ik vind het interessant dat je dingen van status kunt veranderen. En dat je dus inderdaad kan beginnen als van ik maak een documentaire foto... en het wordt kunst. Maar nu op dit moment heel veel fotografen maken heel erg documentair werk. Ja. En... Dat is vaak maar is kunst, zo, maar niet oh, als ja, Maar bij fotografie is dat, denk ik, juist het meest interessante. Dat je dat nooit goed weet. Wij zijn allemaal een fotograaf. Wij zijn, we hebben een mobieltje bij ons. Ik wil non-stop fotograferen. Wanneer wordt het kunst en wanneer is het geen kunst? Ja. Dat is natuurlijk een super interessante vraag. Die in deze tentoonstelling denk ik heel erg relevant is om die te gaan ja, beantwoorden. Ja, lijkt me ook, ja. Wat is het vervolg die kant op? Of? Uh, nou, Dit is eigenlijk eindigd met oh. een, uh, een, uh, een onderzoekzaal... waarin we laten zien dat dit echt zo'n tentoonstelling... een startpunt is voor nieuw onderzoek. We gaan zelf ook een publicatie maken over deze tentoonstelling... samen met, met het Metamatic Research Initiative initiatief dat uh, de, de, de, het legaat eigenlijk van, uh, van uh, Deng Li en het culturele nalatenschap bestudeert. Ja, ja, ja. We hebben de catalogie gedigitaliseerd, het archief over twee weken is het totaal gedigitaliseerd archief van deze tentoonstelling, kun je ja. zelf hierdoor zoeken. Hey, en dan die, en die dingen in het Engels, hè? nou spreekt wel iedereen in Nederlands Engels, maar dat, dat irriteert me dan toch ook weer. Ja, vind je dat? Ja. Nou kijk, we hebben alle zaaltekten natuurlijk gewoon ook in het Nederlands. De is in het Nederlands en niet in het Engels vertaald, want dat zijn weer kosten die we even niet hebben gemaakt. Maar ik heb hier ja, die literatuur, uh, die internationaal verschijnt over het maken van tentoonstellingen over tentoonstellingen. Um, is in het Engels. En ik vind dat dan prima... omdat er zo academisch mensen die dat interessant vinden... die ten, laag in de tentoonstelling... Precies, ja, want die is... kunnen echt wel Engels. Want het, ja, oké. Okay, want het is namelijk al heel erg moeilijk... ook in het Nederlands goed te beseffen... wat er precies staat. Het is gewoon... Ja, dat is maar dit filosofie. Is, precies, ja? dat is academisch, ja, ja. dat is theoretisch. Het is een laag die hangt hierboven. Heb ik ook Alright. letterlijk de boven oh, okay. Die hoeft niet iedereen mee te krijgen. Nee, oké, okay, dat is ook zo. Goed. Hehe, <lacht> gelijk. Ja. Hey, Hebben we alles gehad, gehad al? Ja, volgens mij gehad. het gehad. zo is het Waarom TV als? Wat bedoel je? Nou, we zitten hier naar een werk te kijken. TV als. Uh... Haardvuur, TVS Fireplace. Dat is ook een beetje de naamgever van de hele tentoonstelling. Van Jan Dibbets. Hij liet dat uitzenden door Gary Shum. Dat was een videogalerist. Die had geen plek, maar die had een karretje, een, een mooi Volkswagen busje met apparatuur. En die zocht kunstenaars op om iets te maken. En dat kon dan uitgezonden worden of als videoband uh, toegestuurd worden. En hij heeft dit uitgezonden in de week van Kerst en Oud en Nieuw. Iedere avond een periode haardvuur. En het idee was natuurlijk dat met de komst van televisie... mensen eh, als gezin rond een televisie ging zingen. Terwijl men vroeger natuurlijk rond een haardvuur zat. En vroeger vertelde men elkaar verhalen. En eh, televisie heeft dat overgenomen. Die is ons verhalen gaan vertellen... in plaats van dat we ja. met elkaar verhalen vertellen. Het hoeft niet per se een kritiek te zijn... maar het was wel een bewustwordingstraject. van wel uh, even weer een haardvuurtje in het midden als spil. Ja. Maar het is dus ook weer het idee, hè? Het is... Uh, ik bedoel, ik heb ook zo'n band. Niet zo mooi ja. als deze, maar ja. veel, veel ontloopt het elkaar niet. Nee. Maar nee, het klopt. gaat dus om het idee, hè? Je zou, ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat dit idee enorm geplagieerd is natuurlijk. Hè? dus Dat je dat inderdaad ja. in de cadeauwinkel nu kan kopen. Ja. Maar dat vertelt denk ik ook iets over de kracht van het statement... wat ermee gemaakt werd. Ja, maar is het dan kunst... Ik bedoel, ja. Het is een statement, het is iets belangrijks. Je ja. mag erover nadenken. Het ja. is een moment dat oh wauw. Ja. Ja. Maar is het kunst? Ja, kijk, volgens mij als je wil afvragen wat kunst is... kan het heel eenvoudig. En dat is op het moment als iets bedoeld is als kunst... dan kan het al kunst worden. Dan kunnen we als plek bedenken van, oh ja, we vinden dat ook kunst, dat laten we zien. Of als publiek kunnen we denken, hmm, ja, waarom niet? We nemen dit tot ons als kunst. Dus we kunnen niet zeg maar uitgaan van dat het mooi gemaakt moet zijn of dat het uh, ambachtelijk moet zijn. Of, uh, nee, nee, nee. Hè? Ik vind hier het idee dat je dus eigenlijk een uh, gesloten domein als een huiskamer, waar al die gezinnen zitten, doorbreekt door daar iets uit te zenden wat... Vreemd is, hè? Nou, eigenlijk weer afsluiten. Je, ja. je sluit het weer af, weet je Je grijpt wel. terug op een pre-televisietijdperk ja. en dat is wel leuk. Maar ja, misschien kun je even doorlopen. Ja, okay. ja. Deze eerste. Uh, ik ben natuurlijk een beetje afgekaakt van de duivel. Ja, dat begrijp ik, begrijp ik wel goed. Deze eerste zaal uh, behandelt televisie als mogelijkheid, dus waarbij. Kunstenaars in het medium televisie een platform zagen om een massapubliek te bereiken. Je kan een tentoonstelling organiseren komen. Als, je, als wij het als stedelijk twee goed doen, komen hier daar 200.000 mensen kijken. Dat zou mooi zijn. Als je één keer iets uitzendt, dan had je een miljoen mensen die kijken. Dus dat is vanuit die gedachte zijn er in de jaren 60 en 70 experimenten geweest waarbij kunstenaars. Probeerde om dat platformtelevisie ook zich toe te eigenen. Om daar ook toegang toe te hebben. Want die zeggen van ja, die tv-makers, alles leuk en aardig. Maar die vervallen in vaste formats. Het is eigenlijk een dood medium geworden. Waarbij iedereen elkaar nadoet. Het is of een talkshow of een sitcom. Of een, men, men doet een soort speelfilm na. We moeten proberen om daar nieuwe invulling aan te geven. Um, dit zijn voorbeelden van kunstenaarsprojecten die ook daadwerkelijk zijn uitgezonden. Hè? Wim T. Schippers is natuurlijk een fantastisch voorbeeld als het gaat over een hele radicale televisiemakenpraktijk. Uh, die ook gezegd heeft dat voor hem televisie uh, de grootste galerie was van de wereld. Want als je kon uitzenden dan kon je heel veel mensen uh, bereiken. Ja, nou, Gary Schumer is helemaal een pionier en daar hebben we... Naast de identifications, wat waarschijnlijk zijn belangrijkste bijdrage is geweest, waarbij hij allerlei uh, kunstenaars vanuit de conceptuele kunsttraditie... en vanuit de Art Povera traditie uitnodigde om een itempje te maken, zou je kunnen zeggen. Dus waarin kunstenaars gewoon een stukje zendtijd kregen om ja, middels televisie een ander publiek proberen te bereiken. En daarnaast hangt dan de aankondiging van het programma wat hij daarvoor had gemaakt, Land Art. Een poster. Heel wonderlijk als je afvraagt waarom het jaartal er niet op staat. Maar je moet je dus ook voorstellen dat ja, dat werd in de stad opgehangen... of in culturele plekken opgehangen. En dat was dan volgende week. Kon je volgende week kon je naar landart kijken. Maar dat was hem niet waar. Dat jawel, was... jawel, dat is ook uitgezonden. Kijk, we kunnen zelfs lezen. Tien over half elf... Op, ja, uh... ja, op maar vecht. waarom geen jaartal? Dat, trouwens, dat doen ze nog steeds weinig. Ja, dat heb op, ik heel posters van. zitten nooit jaartallen. Nee, Gek nee, is ja, dat, hè? Ontzettend onhandig. Ja. ja, ik weet niet of het onhandig is. Want nee. meestal, ik denk dat posters nooit een lang leven hebben nee, nee, nee. op straat. Dus mensen wisten ja. wel, oké, okay, wat oh, zal dit jaar wel zijn. Ja, ja. Deze hele zaal handelt om het principe van kleurentelevisie. En het is dan leuk dat we een icoon als Washing Hands van Bruce Nauman... dus een bekend werk uit onze collectie... Washing Hands, het licht verandert. Wat kan je je over vertellen? Het is iemand die dus obsessief zijn handen zit te wassen. Voortdurend zijn handen. En handen zijn natuurlijk hele beladen lichaamsdelen... als het gaat om kunst maken. We zijn gewend dat we onze... Kunst maken met handen. En hier wordt dus voortdurend wordt iets schoongemaakt. Wordt iets, maar het heeft ook iets eh, bijna ziekelijks in deze. Het is alsof die eh, maar door moet, door moet gaan. Smetvrees. Tegelijk, ja, tegelijkertijd gebruikt die kleuren die heel erg herkenbaar zijn ook als naumen. Als je boven bent, dan kun je daar Seven Figures zien. Een neonwerk, wat ook weer diezelfde kleurschakeringen heeft als, uh, als dit werk. Dit is een uh, klassieker uit de collectie, TV Buddha... De Boeddha die rustig zit voor zijn eigen spiegelbeeld. Het gaat natuurlijk over televisie kijken. Ook over concentratie, over de leegte van het beeld. De eindeloosheid. altijd heel mooi gevonden. Altijd prachtig ja. werk gevonden. En, uh, er staat ook een kistje naast met uh, een bevochtiger. Dus we zorgen ook dat het klimaat hier niet te droog wordt. Want wat anders? Dan scheurt die Boeddha. Aan. Dat willen we natuurlijk niet. Dus. Zo scheurt die Boeddha. Het is een houten Boeddha uit de 18e eeuw. Dat zien mensen oh, vaak niet zo snel. Maar het is eigenlijk okay. ook een heel bijzonder beeld. Oh, ook nog. Ja, ja, ja, ja. Het is een prachtig beeld. Ja. Ja. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat had weer nou net gewoon een lullig ding kunnen zijn. Ja, Begrijp, ben je het ja, met me ja, eens? Ja, ik, sterker nog, omdat ja. wij natuurlijk hier met een beperkt klimaat zaten... hebben we ook onderzocht of we mochten vervangen. Ja. Kijk, konden we ja. misschien bij tropen, of bij uh, Leiden misschien wel een bronzen... Precies. Ja, ja, ja. Want ja, ja. daar heb ik overlegd met de erfgenamen van de familie Pike. Want Pike, Namjoon Pike is uh, overleden. En uh, die zeiden van nee, dit is een... Heel belangrijk werk van Damjong Park. Het is de eerste TV-boeddha die hij maakte. En ook een van de eerste werken die hij aan een museum verkocht. Dat moet altijd in zo'n originele setting. Omdat het ook een authentieke waarde heeft gepresenteerd worden. Nou, daar geven wij daar gehoor aan. Begrijp ik, begrijp ja, ik. Ja, en, ik denk er het en, mijne van. Ja. Ja, ja, je mag hem thuis namaken, tuurlijk. Ja, je mag thuis ook gewoon... ja, maar, ja, ja. maar hier heb ik zoiets van meer dan uh, een, een haardvuurtje filmen... en dat op, op een band te zetten op een tv... vind ik dit wel kunst. En ook al is dat reproduceerbaar... dan ja. blijf ik het nog kunst ja, vinden. Ja, grappig. Ik denk dat dit idee je dan misschien net iets meer aanstaat. Want het blijft natuurlijk uiteindelijk ook de presentatie van een idee. Ja, dat is waar. Helemaal gelijk. He? We hebben hier nog een heel bijzonder object. Daar ben ik ontzettend trots op dat we dat uh, kunnen laten zien. Ik zal eens omschrijven het even. Want het is een raar ja, ding. Het is een heel raar ding. Het is eigenlijk gewoon een witte zuil. Uh, je zou zeggen een soort sokkel... waar je normaal gesproken een beeld op zet. Daar ligt op zijn rug een beeldscherm in van een oude televisie. Eh, er zitten twee knoppen voor en een microfoon. Eh, je kon eigenlijk vroeger aan die knoppen zo draaien. Eh, maar we hebben alles uit de kast gehaald om hem weer werkend te krijgen. En dat is niet gelukt. Het ding is namelijk uit 1968. Het was een eh, beeld van Leendert Janzee. En Leendert Janzee was een Nederlandse beeldhouwer die heel vroeg is overleden. Met 32 jaar. Eh, enigszins bekendheid verwierf als man van Willeke van... Ja, precies. Daar ken ik die naam van. Dus dat is wel grappig, hè? Zelfmoord gepleegd hè? Ja, weet ik niet. Of ja, in ieder geval een zelfkant van de wereld, bevond hij zich. En het grappige was, eigenlijk zou hier een beeldlijn te zien zijn... waar je tegen kan praten. Dus je komt tegen deze microfoon... en bewoogt hij. Dat is heel simpel. Kijk, we hebben hier een... QR-reader, zoals dat zo mooi heet. Dan kan je met je smartphone kan je dan even aanzetten. En dan kan ik dit dingetje nemen. Kijk, dan herkent hij hem. Ja. En dan zoekt hij een filmpje op internet. Want we hebben een filmpje op internet gezet waarop je wel kan zien hoe dat ding eigenlijk zou werken. Ach, Dus weet iedereen dit of ben ik, ja, dat ben staat ik zo stom? Hier. Bezoekers in muziek van een smartphone kunnen via de onderstaande QR-code zien hoe Zuil functioneerde. Ja, dat is de naam van dit uh, kunstwerk. Wacht even. Uh... Ja, het is heel klein, maar je hoort ook... Op... Kijk, mijn telefoon staat ook niet zo hard. Maar je ziet eigenlijk, als je goed naar het filmpje kijkt, zie je dat het, de beeldlijn inderdaad reageert op de pianomuziek. Die, uh, als right. we hem zo doen, dan is het misschien net iets groter. Oh ja, net iets groter, ja, ja, ja. Wat grappig. Ja, het is een, uh, ik ik vond het ding. echt een vondst. Ja. Omdat ja, ja, ja. Ik, had, ja, ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig. En uh, ik had nog nooit van uh, Leenert Janzee als, uh, als beeldhouwer gehoord. Ik ja. Ja, vond het geweldig dat ja. dit ding dan zo in de collectie ja. zat. Hey, is dit gangbaar? Is dit nieuw? Het ja, dit, dit, dit... is vrij gangbaar tegenwoordig. Oh, okay. Dat heb uh... ik gewoon gemist. Dat vind ik wel op zich heel, heel toegankelijk kunstwerk. Ja, dit is uh, zeer toegankelijk. Het idee is natuurlijk ook heel simpel: het zijn vier monitoren met erop fragmenten van televisie, vrij gewelddadige fragmenten. Hè, een stukje rocky, het hijseldrama, uh, allemaal dingen die. Porno, reclame. Ja. Ja, allemaal dingen die te maken hebben met, met wat voor een geweld tv-beeld binnen kan komen. Die fragmenten, het geluid daarvan, zijn gekoppeld aan een meetapparaat... wat, als het geluid heel hard is, een puls geeft. Die zegt van, oké, okay, we hebben weer een bepaald geluidsniveau. Dan stuurt hij een compressor aan. En die compressor zorgt ervoor dat als een soort zweep... een slang rond gaat slaan rond die monitoren. gaan we het eerst opdrukken? Ja. Dus dan doen ze echt weer... Zo'n jaren tachtig werk waarin men eh, nadacht... Het heet over... dan ook Are You Afraid of Video. Ja. Waarin werd nagedacht over wat de impact was van het, dat soort ja. fragmenten. Maar je ja. ziet ook een vrouw met een hele ouderwetse zapper. Een hele ouderwetse zapper, ja. Misschien, ik denk, jonge mensen die hier binnenkomen... zullen het niet eens herkennen als zapper, denk ik. Nou. Paul Chen. De hoekzaal aanwinst. Vier, vijf jaar geleden aangekocht. Van Paul Chen. Wat je ziet is eigenlijk een heel abstract beeld... wat geprojecteerd wordt over de vloer. In een hoek. Het lijkt er een beetje op alsof er licht voorbij komt. Alsof we naar de reflectie van een raam zitten te kijken. Met name ook door de kruisvorm die in het midden zit. En er schuiven allerlei... Dingen voorbij. En dit is een eerdere werk, die hadden veel concretere objecten die voorbij kwamen. Dat waren wapens, speelgoed, noem maar op. En dit is het laatste werk wat hij maakt, waarbij die vorm enorm geabstraheerd is. Het is ook geïnspireerd op 9-11, waarbij mensen, zoals we allemaal op die tv-beelden kunnen herinneren, uit flatgebouwen sprongen en als een soort zwarte stipjes naar beneden kwamen. Nou, dat wordt hier sterk aan gerefereerd, maar het is ook vooral een soort dreigende schaduw die voortdurend voorbij Trekt, hè? Als je dat thuis hebt, als je bijvoorbeeld geen voortuin hebt... en je woont op begaande grond en er lopen mensen langs. Dus als ik bezoek ben bij mensen, dan schrik ik altijd een beetje. Als er zo'n schaduw binnenvalt. En daar speelt het enorm mee. Ja, maar het is ook een beetje een apocalyptisch beeld... waarbij alles kapot is gevallen, alles in stukjes is gekomen... en langzaam aan ons voorbij trekt. Ja, bijzonder. Dat is, ja! Oh, heerlijk. Wat een fijne ruimte, hè? Ja. We lopen hier de trap nu op, uh, waar in het trappenhuis een werk uit 86 is gereconstrueerd van Den Fleven. En Den Fleven werkte enkel met TL-balken. Het was eigenlijk een schilder, maar op een gegeven moment heeft hij besloten om met pure kleuren te werken. En dat was voor hem uh, in de vorm van uh, gekleurd licht. Werk is uh, ja, ooit bedacht voor deze ruimte en hebben we voor deze gelegenheid teruggehaald. Uh, je ziet dus witte daglicht els... gecombineerd met de primaire kleuren van Mondriaan. Ja. Dat is ook een ode aan Mondriaan. Dat is aangevuld met wel echt typisch jaren 80 kleuren... roze en geel. Ja. In die daklijst. Ja. Daarboven zit weer groen. Dat groene is eigenlijk een tweede werk. had eerst dit bedacht en later dacht... nee, het is nog niet af, dat groen hoort erbij. Dat heeft een mooi verhaal. Want Mondriaan die werkte in primaire kleuren geel... Blauw en rood. Oh, ja. Maar als je primaire kleuren in licht hebt, dan vervalt geel. Geel wordt dan groen. Denk aan kleurentelevisie, die bestaat uit groen, oh, okay. rood en blauw. Dat wordt gemengd, want het witte licht kan je al, kan je zeg maar al geel mee creëren. En uh, het eerste werk heet dan ook echt een, een tribute aan Mondriaan. En het tweede werk heet dan uh, Toe Mondriaan, Hoe was Lacking Green? Want we weten allemaal dat ja. Mondriaan oh, ja, ja, ja, ja. een pesthekel had aan groen, hè? Er gaat zoals een broodje aapverhaal. verhaal dat hij zijn tulpen uh, wit verfde. De bloem vond hij dan mooi, maar dan het steeltje moest geverfd worden. Oh ja? ja ik, weet, ik weet niet of het waar is, maar dat zijn van die mooie romans. Nee, heeft hij ooit een verklaring gegeven voor die hekel aan groen? Nee, je weet, vast en zeker. Maar ik ben daar geen specialist op dat gebied. Ik vind het wel wonderlijk dat iemand daar zo'n hekel aan kan hebben. Ja, ja, ja. Ja. Dus dit is uh, ja, voor, voor Fleven toen de tijd een grote eer om onder hetzelfde... Dak te mogen hangen als Mondriaan. We hebben ook Mondriaan hier in de Erezaal tentoongesteld. Heel mooi met plastic. Is dit ook weer voor het klimaat? Dit, ja, dit is uh, voor het, voorlopig de oh, enige ruimte waar we nu museumverantwoord klimaat hebben. Dat wil zeggen luchtvochtigheid die niet te veel fluctueert. Die tussen de 45 en 50 procent blijft hangen. En dat geeft ons de gelegenheid om ook echt meesterwerken uit de collectie te laten zien. Nou, je komt binnenlopen en dit is een ongelooflijk belangrijk stuk uit onze collectie: de matisse. Mm. Uh, waarbij die uh, inmiddels de auto om nog te schilderen zich moet toeleggen tot. Knipsels. Hij maakt dan uh, uh, ja, met, met, met, met schaar en mes maakt hij zijn uh, uitsneders en componeert daar zijn doeken mee. Een werk wat heel inspirerend is geweest voor een generatie abstract werkende schilders uh, uit de jaren 50 60. En daar hebben we dan ook een selectie van aan de rechterkant uh, opgehangen. Uh, de Elsworth Kelly die om de hoek hangt, dat is iemand die bijvoorbeeld rechtstreeks zijn inspiratie haalde uit de cut-outs van, uh, van Matisse. Uh, wat bijzonder is, is dat we muren hebben geplaatst in de erezaal. Hè? Want als we maar één plek hebben... om onze vermaarde schilderijencollectie te laten zien... dan moeten we meer hangruimte hebben. Ja. En we combineren het hier met de Yves Kleins. En de Yves Kleins die zijn ook heel hemels. Hè? Je hebt een soort gouden zon bijna en een diepblauwe lucht of diepblauwe zee... die dat hele paradijselijke wat in deze Matisse verborgen zit... Uh, denk ik nog wat vetter aanzet... Je voor het laatst in de Nieuwe Kerk gezien, deze ja, twee. Hè? Ja, ja, die hebben we ook in de Nieuwe Kerk. Ze zijn ongelooflijk trots dat wij ja. deze twee werken van Yves Klein hebben. Ze zijn ja. vrij grote voor zijn doen. Uh, aan deze kant dus uh, ja, andere klassiekers uit de abstracte schilderskunst... zoals wij die altijd verzameld hebben. Met een uh, vroege werk van Joe Baer, Korea Painting, Untitled. heel minimal opgezette uh, compositie... met vooral veel ruimte om het wit wit laten zijn. Het is eigenlijk een soort ingesloten door zwarte en lichtblauwe banen. Daar hangt een Barnett Newman. We hebben een lange geschiedenis met Barnett Newman in dit instituut. En we hebben de laatste opgehangen die wij hebben. De Gate. Een waanzinnig prachtige kleurencompositie. Ellsworth Kelly had ik net over. En een Bryce Marden hangt er. Dat is een schilder die een hele bijzondere techniek van schilder had. Als je iets dichterbij zet, kan je het ook een beetje zien. Hij mengde bijvoorbeeld verf met was... waardoor je een beetje die doffe, ingetogen kleuren krijgt. Het lijkt net alsof licht hier helemaal opgezogen wordt. En daardoor komen die kleuren enorm naar voren. Het reflecteert niet meer. Het is helemaal... Je zou bijna zeggen dat het licht hier helemaal in verdwijnt. Het zijn ook losse panelen. Ja, precies. Vier panelen, vier strepen. Nou, aan de andere kant... Uh, hier aan deze kant, uh, waar het publiek graag voor komt natuurlijk, uh, Majewits en Mondriaan. Jaren 20, als voor het eerst totale abstractie wordt, uh, wordt bereikt. Hè, binnen een uh, heel lang traject, je kan dat hier ook een klein beetje zien. We hebben een vroege Mondriaan van de molen, maar toch ook weer heel paradijselijk. Een heel esthetisch beeld van uh, de molen. In Domburg. En dan uh, daarnaast een vroeg cubistisch werk van hem. toen hij net in Parijs was aangekomen. en eigenlijk overspoeld werd met informatie over. Ja, hoe je ook zou kunnen schilderen. En het schijnt dat het een uitzichtje is. uit zijn raam. van zijn eerste kamer in Parijs. waar hij uitkeek op een rangeerterrein van treinen. Als je op, met die ogen naar dat werkje kijkt. dan kan je dat ook bijna ja. weer terugzien. met een ja. soort spoorbruggetje. Precies en... daarbovenin, ja. ja, ja, ja. Uh, maar natuurlijk ook gewoon waar Mondriaan onbekend is. Waar ja, als je de tijd inzet zoveel aan kan zien... terwijl het lijkt alsof er zo weinig gebeurt met alleen die primaire kleuren. Maar iedere keer is het geel weer net anders. Iedere keer is er een grotere variëteit in grijs. In de diepte van het wit, in de dikte van de lijnen. Of de lijnen nou doorlopen tot de rand of juist niet. Of ze een paneeltje zijn die los hangt, zoals dat eerste doekje. Of dat ze toch een lijstje krijgen wat meegeschilderd wordt. Je ziet gewoon met wat voor precisie die Mondriaan in zijn uh, uh, ontwikkeling zat. Uh, en Majevic, nou, we hebben natuurlijk de grootste collectie Majevic-schilderijen buiten Rusland. Uh, Ongelooflijk blij dat we er nu eindelijk weer vier in het huis waar ze thuishoren uh, uh, mogen laten zien. De geluiden die u hoorde. Thomas zegt net, moet dit? Maar die zijn van kunstenaar Jean Tengeli. Oh, ik dacht dat je dat zei. Nou goed, ze komen uit het archief van het Stedelijk. Ik vind het heel mooi daarbij. Het is uit uh, begin jaren zestig. Bewegingskunst wordt geluidskunst. Nou ja, soort of. Temporary Stedelijk 2 eh, kent geen sluitingsdatum. Hè? Er zullen constant wisselingen plaatsvinden. Nou, dat leek mij dus een fantastische truc om mij eh, steeds weer naar dat stedelijk te lokken. Slim bedacht natuurlijk. Maar het is ook gewoon noodzakelijk omdat bepaalde werken niet te lang mogen hangen... vanwege dat onaffe klimaatsysteem in het museum. Wat een gedoe hè. Nou, ah fijn. Ik ben al lang blij dat het stedelijk weer open is. Hè? Over die bouwellende en het gedoe met de nieuwe Vleugel. En over al die financiële ellende. Nou ga ik het gewoon niet hebben. Dtn, Anne Goldstein ook niet. Laten we het gewoon positief houden. En gelijk heeft ze. Oh ja, nieuw. Uh, er is nu een pracht van een boekwinkel. Het is een samenwerking met Konigboeks uit Duitsland. Nou, het schijnt neusje van de zalm te zijn op kunstboekengebied. En het stedelijk uh, heeft een uh, werkelijk supervol publieksprogramma in elkaar gedraaid. Met voor iedereen wat wils. Steeds van uh, in ieder geval donderdags tot en met zondag, geloof ik. Nou, kijk maar op hun site. Uh, zal ik tot slot het gedicht voorlezen dat, uh, dat F. Starik... stadsdichter van Amsterdam maakte... na aanleiding van dat failliet van die bouwondernemer... en dus de verdere vertraging van de oplevering van het nieuwe stedelijk? Het is een hartekreet van Starik, hè, naast dichter en schrijver... ook zelf kunstenaar. Een hartekreet over de nu al jarenlange sluiting aan dat museumplein... Hè, het Rijksmuseum en het stedelijk. Een gedicht dat hij onlangs op het museumplein... dus voor die grootgrutter... Hè, in de stromende regende aanbood aan uh, passanten. Gedrukt op karton van taartdozen. Ja, ja, ter troosting. De winkelende medemens had er weinig oor voor. Dus daarom nogmaals in de nacht dan maar. Er bestaat wel een filmpje van uh, op internet, maar ja, dat, dat, dat is een beetje slecht van geluid. Omdat uh, in die appie, uh, dat klonk allemaal helemaal niet. Dat was lelijk en storend. Dus ik waag me er maar aan. Museum. Alles komt goed. Tijd gaat voorbij met een vloek en een zucht. Wat nu is zal oud zijn. Waar je naar zocht, raakt toch zoek. Wat dicht leek, kan open. Donker bleek licht. Blij, hopen. Blijf hopen. Alles komt terug. Onder het doek een gereinigde gevel. Zalen vol bouwstof. Een man die met zijn vinger de tijd wegpoetst. Aanwezig, afwezig, alsof. Wat we bewaren bestond al... Alleen jouw ogen nog niet. Laten we het doen alsof je iets ziet. Leef in vertrouwen. Wat oud is zal nieuw zijn. Blijf bouwen. Alles wat zoek lijkt, komt terug. Straks valt het doek. Echt? Tijd gaat zo vlug. Alles komt goed. Alles komt terug. Alleen jij niet. Kijk dus. Ga open. Boink. Boink. Ja, toch? Uh, ben ik nou helemaal... Ben ik, ben ik nou allemaal bladzijtjes weer... Uh... Nee, dan zou hier nu een boink komen. Ik heb ja. Het volgende uur uh, krijgt u een wereldpremiere te horen. Media Me. You're in my story. Dat is een pracht van een uh, NTR-productie hier bij de Caro in de nacht. Hoe dat kan, dat weet ik ook niet precies, maar wat maakt het uit? Een productie van de publieke omroep, moeten we maar denken. Gemaakt door Bert Kommerij, schrijver, regisseur en radiomaker. Uh, schrijver voornamelijk van hoorspelen en internetprojecten. Miriamie is een hoorspel, een film, een uit de hand gelopen videoclip, een docudrama, een relatiedrama tussen mens en machine, een transmediale Twitter-opera, een radiofilm met foto's en bewegend beeld. Nou. Kiest u maar. Nou, Miriamie is niet door Bert alleen gemaakt. Ook uh, al is hij de oorvader. Arno Peters maakte de soundscape. Uh, Niels Dekker monteerde de beelden... die u vannacht dus zelf er maar bij moet denken. En Barbara Okma die componeerde de muziek. En Quatre Bouches uh, uh, is het kwartet dat, uh, dat zal zingen. Nou, verder werkt hij natuurlijk ook nog mee... talloze internetvrienden en fotografen, oftewel het publiek zelf... Deze week had ik Bert op de koffie om een en ander eens wat nader toe te lichten. Media, me, you're in my story. Ik zal vertellen hoe het begon. Ja. Het begon met een, met een fotopool op, op Flickr.com, die fotocommunity. Ik was daar actief op, op die fotosite. Ik moet heel toch, veel foto's. Leg ook even uit, want iedereen kan daar zijn foto's op zetten. Je moet er lid van worden, ja. kost wel een klein bedragje. En dan heb je een soort server waarop je eigen foto's hebt. kunnen uploaden, ja. Dus, dus op dit moment en Wat voor... heb je daar dan aan? Nou ja, dan kan je kijk heel veel mensen maken heel veel foto's op dit moment en hebben iets van ja, wat wat wat, wat doe ik ermee? Je kunt ze online zetten zodat anderen ze ook kunnen zien. Ja, wel zien, maar niet gebruiken. Want ik neem aan, is er nog iets, iets van auteursrecht op die dingen? Of ja, dat kan. dat kan je zelf instellen. Dus je kunt zeggen, van dit is copyright, dan mag je er niet aankomen. Oh, right. Maar je kunt ook creative commons doen. En dan kan je het delen. Dus dan kan, je, dan kan ik jouw foto's gebruiken bijvoorbeeld. Maar dan moet oh. ik wel jouw naam noemen. En zo heb ik dit project ook gestart. Waarom zou je anders die foto inderdaad stallen? Ja als anderen er niks mee mogen doen. Dus ik krijg ook wel eens een vraag van... goh, ik heb jouw foto gezien, mag ik die in een boek gebruiken? En dan zet ik je naam erbij en dat vind ik heel erg leuk. Ja, tuurlijk. Dus het is niet om, om rijk te worden. Dus het is meer van, goh, wat, ik heb die foto's, die wil ik laten zien. En wat zal ik daarmee doen? Dus die startte ik tijdens het maken van Flick Radio. Dat was mijn vorige film, in 2007. Dat was een verhaal over hoe mensen grip houden op, hun, op het verhaal van hun leven. Dus hoe hou je grip op je leven? Dat was het thema. En daar moest ik een verhaal over maken. Toen dacht ik, van dat ga ik op internet doen. Dat ga ik op, de, op die fotocommunity Flickr doen... Waar, mensen, de, waar drie tot vierduizend foto's per minuut worden geüpload. Dus dat is een, een, een beeld-tsunami eigenlijk, wat, wat maar doorgaat. Daar ging ik over schrijven, over wat ik daar meemaakte. Het is niet alleen foto's plaatsen, maar het is ook... Iets te onderschrijven. Dus ineens ontmoette ik mensen. En over dat, die gebeurtenissen, dus die ontmoetingen. daar schreef ik weer over op mijn log. En toen op een gegeven moment dacht ik: van nou, dit is zo raar wat ik hier zie en ontmoet. Ik hoor praten met mensen uit, uit uh, Portugal, uit, uh, uh, uit Amerika. Dit lijkt wel een hoorspel, dit lijkt wel een script. Wat ik nu opschreef is zo ongeloofwaardig en vreemd eigenlijk. Ik hoef hier niks aan toe te voegen qua plot. Dit is al een wonderlijk gegeven op zich. Dus ik ging daarover schrijven, over Flickr... en over die mensen die ik daar ontmoette... en over een Amerikaans meisje die ik daar ontmoette... die daar echt op leefde, op Flickr, Kendra. Over die ontmoetingen heb ik een script geschreven. Dat was een hoorspel, werd dat. En daar hebben we dus toen foto's op gemonteerd. Allemaal uit Van, Flickr, ja ja, ja. ja, onder Creative Commons, dus dat het niet ja. copyright is... dus dat ja. je het kon delen. En toen had je film, een fotofilm. Ja, echt fantastisch... En In diezelfde tijd heb ik toen een groep gestart... want je kan groepen starten, voor Media Me, You're in My Story. En dat, dat waren foto's van mensen die bezig waren met foto's... toestellen, computers, laptops, iPhones, al die media-apparaten. Ja. En toen, op een gegeven moment had je dus een heleboel foto's. Ja. En toen ging je op basis van die foto's ging je een verhaal schrijven... Ja, maar ik wou ook een verteller hebben. Dus ik heb toen uh, Akbar Simonsen, een oude straatfotograaf uit Den Haag... met een hele mooie, markante kop, heeft hij. Die. die heb ik gevraagd, van, wil jij de verteller zijn? Maar er zijn nog geen teksten, maar ik ga je wel vast filmen. Maar je hoeft niks te zeggen. Dat dus vond hij goed. Ik zei, maar er is geen script. Hij zei, nee, dat vind ik prima, want als er een script was... zou ik het, ook, zou ik, zou ik het niet gedaan hebben. Dus hij vond het wel spannend. Dus we gingen naar hem toe met de camera. Ik, zeg maar, ik ga je gewoon portretteren. Ik ga je medialiseren, zo noemde ik het. Ik ga je in allerlei settings... dus achter je computer filmen, door de straat. Als je op straat foto's maakt, ga ik je filmen. Dus je hoeft verder niks te doen. Als, je, als ik je iets vraag en je wilt het niet, dan doe je het niet. En als we een filmpje maken achteraf dat je zegt... ik wil niet dat je die gebruikt, dan halen we het er ook weer af. Dus steeds in overleg met hem. Dus Toen had ik een groeiende hoeveelheid foto's van over de hele wereld van mensen die bezig zijn met hun mediaapparaten. Een verteller, daar had ik filmpjes bij. En toen dacht ik van, nu kan ik een verhaal schrijven. Nu heb ik iets om over te schrijven. Ja. Dus toen, nou ja, dan ga je schrijven. Een dialoog, ik wist eerst nog niet wie dat waren. En zo gaat dat. Dan kom je met zo'n heel klassiek van hoe, hoe, hoe ontstaat een verhaal. Dus je begint eerst over hem te praten. Ik dacht van, god, wie zijn dit nou? Wie zijn hier met twee het in gesprek? Ja. Over hem. Nou, dat bleek dan uiteindelijk... Andy te zijn, een, een, een slapeloze jongeman. En een machine. Ik dacht van, oké, okay, dit is... Nu, nu, nu wordt het spannend, want nu en ga de ik Een dus, machine is de computer? Ja, een computer, een, een apparaat, een media-apparaat. Het blijft een beetje vaag. Maar dat is wel de techniek die praat tot jou. Nou, oké, okay, dit is een beetje tricky. Want hoe gaan we dit vormgeven? En dan praten de computer. Sorry, maar... Ik zou zelf ook denken van, uh, moet ik ermee, Maar toch bleken die twee een heel leuk gesprek te hebben. En dat is dus wat je ook hoort in het hoorspel. Je hoort Andy, dus een, een Amerikaans sprekende of Engels sprekende jongeman. Het is allemaal in het Engels, dat kan ook niet meer anders, hè? Ja, omdat ik dacht dat dit gaat dus over de digitale revolutie... en dat wil ik op een bepaalde manier laten zien. Op een, ook, vooral ook op een poëtische manier en op een reflectieve manier. Dus niet zozeer als wat we allemaal kennen... die programma's over de digitale revolutie... die altijd beginnen met de zin... het medialandschap is erg aan het veranderen. Ja. Die zin die hoor je al tien jaar. Ja. Ja. Ik dacht Dat moet het niet worden. Het moet echt iets van binnenuit. En het speelt zich af in de nacht. Op die manier wil ik onderzoeken... wat die digitale revolutie op, op totaal microniveau eigenlijk betekent. Door een gesprek ja. tussen één man... En een, zijn computer te laten voeren over een oudere man. die je dus in de radio-uitzending niet zal. Nee, nee, <laughs> Komt hij niet voor? Nee, in het begin hoor je hem heel even. Dus en aan het einde. Ja. Want je hebt een. een het is een, een, een, een blanke hagenees dus. maar die stem die je hoort is dan van een, een zwarte Amerikaan. Frank Shepard. Frank ja, ja, ja. Het, ik heb allemaal met. met uh, native speakers gewerkt. Ja. Waar jouw media-media er -media eigenlijk over gaat, is dan. een onderzoek naar hoe internet. De menselijke relaties herdefiniëert. Ik, ik, ik wou het dus op een poëtische, reflectieve manier doen. Dat betekende eigenlijk dat iemand zei, vrij in het begin van het proces: van ah, je gaat gewoon op zoek naar de kern, naar het hart van de digitale revolutie. Ik zei: nou ja, goed, noem het maar zo. Ik vind het goed. Dus op die manier: uh, ja, het wezen te vangen. En dan kom je toch heel erg snel uit op identiteit. Het gaat, maar dat is natuurlijk ook mijn favoriete thema, maar daar gaat het volgens mij heel erg over. Dus hoe mensen zich online presenteren, hoe, hoe je communiceert, je, je wordt een beetje je communicatie. Dus hoe jij je presenteert online, dus op je website of op je Facebook, dat ben jij voor anderen die jou niet kennen. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is natuurlijk een rare manier, omdat je dan, want het gaat allemaal over interpretaties. Als ik iemand niet ken en ik zie die foto's, ik ga los, ik interpreteer, ik denk van, oh die is dit, of die zal wel ziek zijn, of die heeft vast... Weet ik veel wat, weet je wel. Je gaat, je gaat verhalen afmaken. Zoals je dat ook wel eens hebt als je naar een foto kijkt of een film of, een, of iemand ziet lopen. Je, ja, je interpreteert. Ja. Dus het gaat over identiteit. En over, nou ja, daar komt die subtitel ook vandaan. You're in my story. We zitten allemaal een beetje aan elkaar vast ja. gewoon nu. Weet je wel, ik zit naar jouw Facebook te kijken. Ik zie dat jij over 800 volgers hebt. Ik weet gewoon dat een heleboel mensen. Ik zelf denk ook van, God zou ik ook ooit 800. Volgers hebben, wat betekent dat dan? Zou ik die allemaal ook kennen? Ken jij ze allemaal? Nee, nee, nee ik hoop nee, maar, dat ze... Uh, maar misschien ontmoet je ze nog eens een keer. Ja. Maar dat, dat, dat, dat magische... Ja. en dat, dat van die contacten leggen... van die manier van denken dat het met zich meebrengt... en die identiteit en die communicatie... Die, die, dat vind ik, een groot, vind ik een groot kunstwerk eigenlijk. En dat probeer, heb ik geprobeerd te pakken in dit verhaal. Wat dus een hoorspel is, maar dus ook... Een film, want je hoort de soundtrack. Dus de beelden zijn er ook, die komen ook nog wel online, maar we beginnen eerst met het geluid en de muziek en de stemmen. Want de première, de, de filmpremière, hè, jullie hebben wel een voorvertoning gehad in het, in het Ketelhuis, ja. maar het wordt nu officieel aan het publiek ook als film vertoond ja. in het uh, Internationaal Filmfestival Breda. Ja, op uh, vrijdag 25 maart om 9 uur s avonds in uh, de stadsgalerij. Hey, en dan daarna, dan ga je het inzenden naar allerlei uh, festivals, lijkt me wel. Ja. Ja, ja het, is, het is internationaal, dus het kan. Nou, ja, we gaan het natuurlijk ook online zetten. Maar ik zou het ook heel erg leuk vinden om het ook in het buitenland te laten zien. Ja. ja. En misschien dat, uh, dat het toch op tv komt: dat een zendercoördinator het ziet en denkt: van... verrek, dit is. Dit is interessant. Ja. Dit is wel heel anders en het is experimenteel. Wat we niet echt meer gewend zijn in Hilversum op dit moment. Hè. Alles moet een beetje gecalculeerd en vaststaan. We moeten het zeker van de A tot Z volgen. En het liefst moeten er ook nog wat marktaandelen binnen te slepen zijn. Dat gaat lastig met dit. Dit is echt een onderzoek. En uh, uh, daar, moet je, ja, daar moet je van houden. Dus je, je hoort ook straks bijvoorbeeld, ik noem maar wat... de eerste twee minuten hoor je alleen maar muziek en kakel van mensen... een kakofonie, En dan vandaar uitkomen de stemmen en, en het koor voort. En dat is lang, natuurlijk. <lacht> Want je weet niet waar je bent. Maar soms dus hoeft dat ook niet. Je hoeft soms niet alles te snappen en logisch te kunnen... Toch helemaal niet s'nachts om, uh, om vier uur dan? Nee. nee. Geef je er een over? Dan moet je je eraan overgeven En kan je het misschien de volgende dag nog eens terugluisteren... en dat je denkt, waar heb ik nou, wat, wat heb ik nou gehoord? Waar ging dit nou over? En toch, het ging ook over jou. Want iedereen heeft er natuurlijk mee te maken op dit moment. Ik ontkomt er niet aan. Op dit moment zie ik bijvoorbeeld binnen mijn familie... gaan steeds meer mensen online. Nou, het is gewoon wonderlijk om ja. te zien... Hoe, hoe mijn vader ineens aan het communiceren is met mijn zwager. Uh, dat hoe, hoe mijn broer, die in Brazilië op een boot woont... die gaat ook meeluisteren. Dat doet ook weer iets binnen een familie. Ik hoor daar eigenlijk nog nooit... Over, maar dat is natuurlijk ook weer een heel interessant terrein... hoe broers en zussen en, en vaders en moeders met elkaar omgaan online of meelezen. Ik heb een Twitter-account, maar er gebeurt niet zoveel. Maar laatst had ik mijn vader aan de lijn. Die zei van, uh, ik zit jouw Twitter te volgen. En uh, dat ik denk van, nou ja, zeg wat raar. Ik zeg, wat raar, waarom zeg je dat niet? Hoe oud is je vader nu? Tachtig. Uh, ja. Vind ik fascinerend. Ja. ja, dat vind ik ook wel ontroerend. Ja. Maar ook vreemd natuurlijk. Ik heb, ik heb nu vooral op het niveau dat ik zie wat mijn dochter aan het doen is. Dus denk, wat heb Heel je nou veel weer moeders, voor Heel veel moeders volgen hun <laughs> kinderen online. Maar die, om die, die kinderen, daar ontstaat trouwens ook weer een nieuwe cultuur. Die weten dat. Dus die gaan nu ook in, daar las ik het laatste artikel over. Die gaan dus in geheimtaal op Facebook communiceren met hun vriendinnen, zodat jij het niet snapt, moeder. Lullig, hè? Ja. was dat? Ja, dat was uh, boven de Graaf, hier ook ooit is de gast. Die uh, heeft uh, een cd volgespeeld met uh, variaties op uh, bekende uh, ja, muziek uit, uit grote films. En dit was uh, A Space Odyssey, oftewel een variatie op uh, A Space Odyssey. Goed, um, we zijn er bijna, het uur is bijna afgelopen. Um, Dadelijk na het nieuws begint uh, direct na de bumper en de gong. Uh, Media Me, you're in my story. 51 minuten lang uh, kunt u daarna luisteren. Een hoorspel, een film, een uit de hand gelopen videoclip, et cetera, et cetera. Tot zo.